Bij een euh, zes uur Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een brand in een huis in Maastricht zijn twee jonge kinderen om het leven gekomen. De moeder, de enige andere persoon die in het huis was, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak rond kwart voor twee uit in een rijtjeshuis in de binnenstad van Maastricht. Toen brandweerlieden het huis binnengingen, vonden ze de kinderen, die toen al waren overleden. De oorzaak van de brand in Maastricht is onbekend.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 De muur komt langs de Golanhoogvlakte, een plateau dat Israël in 1967 veroverde op Syrië. Volgens premier Netanyahu hebben Al-Qaeda-strijders de plek ingenomen van het Syrische leger langs de grens met Israël. Het weer, bewolkt en op de meeste plaatsen droog, het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is dus maandag 7 januari. Goedemorgen. Iedereen gaat weer aan het werk. Zo is dat. We bellen met Engeland om te horen hoe het gaat met de inzittenden van die gekantelde bus. We hoort ook meer over de brand in Maastricht. En in India begint de rechtszaak tegen de vijf verdachten van de verkrachting van de studenten. Straks een reportage van correspondent Lucas Waagmeester. En correspondent Wessel de Jong vertelt meer over de belangrijkste kandidaat... voor de post van Amerikaans minister van Defensie. Deze Chuck Hagel is bepaald niet onomstreden. Dan de huizenmarkt ligt behoorlijk op zijn gat. Maar daar kan wat hoop worden geput uit de nieuwe internationale regels voor de banken. Hoe dat zit, hoort u later. We praten erover met hoogleraar Monetaire Economie Lex Hoogda. Nederlandse Patriot-eenheden gaan vandaag op weg naar Turkije. Verslaggever Joris van der Kerkhof is bij het vertrek. En het Asma Fonds gaat verder onder een andere naam... en zal meer wetenschappelijk gaan werken. We spreken de directeur. We ook met de directeur van het Mauritshuis... want voor de topstukken van dat museum moet u naar het buitenland. Bijna overal wordt er op bezuinigd, maar niet op eten en ook niet op drinken. Jeroen Schutteijzer verdiept zich in ons consumptiegedrag. Een drinkwaterbedrijf Fiet vindt dat we ook in restaurants meer leidingwater moeten gaan drinken. En Myno Remmers, die is vanochtend in Den Helder. Myno, wat doe je daar? Langs een anker lopen op de vroege ochtend, ja. voor de morgen. Van wie is dat anker eigenlijk? Ja, dat anker ligt in de haven van Den Helder, bij de visserij. Ah, vis, daar gaat het over deze ochtend. Daarom loop ik ook in Den Helder, waar de kotters binnenlopen. Het nieuws is, is het eigenlijk goed nieuws... Ja, het is, uh, het, het is goed nieuws. Er, er is een, een positieve trend in, uh, in visserij. Er zit heel veel vis in de zee. Dus dat is goed nieuws voor vissers en dat is ja. goed nieuws voor de consument. Hoe vaak ben ik niet in de vroege ochtend naar vissers gereden en dan ging het over quota en dat het minder moet van Brussel vooral en dat er beperkingen waren over hoe de vis gevangen mocht worden? Ja, dat soort dingen zijn er nog steeds. Maar als het nu over quota gaat, dan gaat het alleen maar goed. Omdat uh, ja, de, uh, het beleid heeft gewerkt. En er zit dus gewoon heel veel vis in de zee en dat is goed nieuws voor vis. Dus het punt is dat al die keren dat ik naar ontevreden vissers reed... in Scheveningen, in IJmuiden... dan waren ze erop tegen dat Brussel zich ermee bemoeide en dat het minder moest. En achteraf gezien, moeten we nu vaststellen, dat het beter is voor de zee? Nou, op, het, op het gebied van de hoeveelheid vis in de zee is het beter, maar... De manier waarop Brussel en andere landen zich met onze Noordzee bemoeien... want we moeten het als een Noordzee-situatie zien... die wij samen met Engelsen en Duitse speren... Daar, daar is nog wel het nodige, het nodige over te zeggen. Ja. Maar met de vis in de zee gaat het, gaat het heel goed. En met de vissers dus ook wat beter. De Noordzee-situatie, wat een prachtig woord. Terwijl op de achtergrond het, het licht van Den Helder... van de vuurtoren over ons heen zwaait, kijken wij... Om ons heen zien we in de verte inderdaad de viskotters binnenlopen. En gaan wij straks op zoek naar de vis en de aantallen. Kijk eens aan. Marlon Remmers in Den Helder en wij hier in Hilversum. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vijf over zes gaan we naar Ruben Heijn. want in 2010 werd hij bekend... met dit eerste plaatje van hem, Elephants.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 food over Een over zes, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bij een brand in een huis in Maastricht zijn vannacht rond twee uur twee jonge kinderen om het leven gekomen. De brandweer had de brand snel onder controle. Voor de kinderen was het te laat. Uh, toen de brandweer arriveerde, toen uh, bleek er later aan een aantal uitstaande branden zijn en sloeg de vlammen aan de achterkant van de pand naar buiten. Uh, in de woning waren een vrouw en twee kinderen aanwezig. Die mevrouw heeft zichzelf in een kunnen brengen. Uh, de twee kinderen die zijn door de brandweer van de bovenverdieping naar beneden gehaald. Helaas, echter toen de uh, collega's pleiten kwamen met de kinderen, bleken deze reeds overleden te zijn. De vrouw is de moeder van de twee kinderen. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is nog niets bekend. Brand, brand, brand brak rond kwart over twee uit in een rijtjeshuis in de Wiek in de binnenstad van Maastricht. Nou, dan kunt u zich voorstellen dat het voorval nogal wat impact heeft veroorzaakt hier in de straat. Dus ook voor de omwonenden is slachtofferhulp ingeschakeld. En de, de politie die gaat nu in de slag om te achterhalen uh, hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Over de oorzaak is dus nog niets bekend. Twee naastgelegen huizen moesten worden ontruimd. Bewoners konden kort daarna wel weer terug naar binnen. Amerikaanse president Obama zal later vandaag naar verwachting oud senator Chuck Hagel voordragen als minister van Defensie. De Republikein heeft een schat aan ervaring en kan mede daardoor rekenen op steun van de president. Dit zei Obama eerder over Hagel. I've served with Chuck Hagel. Uh, I know him. Uh, he is a patriot. He is somebody who has done extraordinary work both in the United States Senate, somebody who uh, served this country with valor in Vietnam en uh, als iemand die uh, op mijn intelligence-adviseringsbord... en doet een uitstelijke job. Niet dan lof van de president, maar tegenstanders vinden Hegel te kritisch op Israël... en daarom niet geschikt voor de post. Ook zou hij niet hard willen optreden tegen Iran. Volgens de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell... gaat hij het nog lastig krijgen voordat hij benoemd kan worden. Zijn Israel, for Israël and Iran en and alle andere... Other... Hij zal zich dus vandaag moeten bewijzen in de Senaat. 66-jarige Hegel heeft de steun nodig van democraten en republikeinen... om de opvolger te kunnen worden van de vertrekkende Liam Panetta. Een oud-medewerker van het Argentijnse Landbouwinstituut, INTA, zegt te willen getuigen in een eventuele strafzaak tegen Jorge Sorgheta. Deze Roque Danjone vertelde gisteravond in uitzending van Caro Brandpunt dat tijdens de militaire dictatuur in Argentinië het leger regelmatig medewerkers van INTA oppakte. Sorgheta was in die periode onderminister van het ministerie van Landbouw. Roque Danjone zegt dat hij getuige was van systematische zuiveringen. Toen het leger ons naast elkaar opstelde, wist niemand wat er gebeurde. Het leger kwam met een lijst. Degene die erop stond, bleef. De rest mocht gaan, al dus de oud-medewerker. Zorik Jeter heeft altijd ontkend dat hij op de hoogte was van verdwijningen. Een Argentijnse onderzoeksrechter moet nu bepalen of deze en andere getuigenissen voldoende zijn om hem alsnog te vervolgen. Bus met daarin 26 Nederlanders is gisteravond op de Britse snelweg de M3 tussen Londen en Southampton gekanteld. vielen gewonden, maar volgens de Britse politie vielen de verwondingen wel mee. Uh, we've had eight now taken to hospital. Seven with minor injuries, one um, slightly more serious, um, so possibly a broken bone of a fractured bone, but not um, not thought to be life threatening at this time. Een inzittende had ernstige verwondingen, maar niemand is in levensgevaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. We're hebben veel of officieren it um, precisely and there at the scene at the moment trying to piece together what happened and in the coming um, the coming hours we will you know try and find out exactly what caused this coach to overturn. What we do know is that there was no other vehicle involved. Het ongeluk gebeurde in Hampshire bij het plaatsje Fleet aan de Engelse zuidkust. De bus van een touringcarbedrijf uit Ede was op weg naar Southampton. Pakken we de kranten er even bij om te kijken wat die schrijven vanochtend. Moet een speciale rechtbank komen voor medische kwesties bijvoorbeeld? Volgens de Telegraaf wil een kamermeerderheid zo een einde maken... aan praktijken van foute artsen. Gespecialiseerde rechters kunnen zaken dan namelijk veel sneller behandelen. Dat is een reactie op het nieuws dat neuroloog Janssen Steur... in een Duits ziekenhuis bleek te werken. Ja, ook het AD schrijft daarover, lezen we vanochtend, ook op de voorpagina. En volgens de krant wil de verantwoordelijk eurocommissaris... nu echt werk maken van een Europese zwarte lijst van artsen. Dat is ook de kop op de voorpagina. Uh, die lijst is die nog steeds niet omdat veel lidstaten... gezondheidszorg een nationale kwestie vinden. En mensen die in de jaren 50 stoflongen kregen... door het werken met asbest maken kans op een vergoeding. In trouw staat dat bij het gerechtshof bij twee zaken claims toewijst... omdat asbestkanker al in 1949 werd gezien als beroepsziekte. Tot nu toe vinden rechters dat bedrijven pas sinds de jaren 60... wisten van die asbestrisico's.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 In the morning, and your hiccups were so Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the song, singing this is life. And you wake up in the morning, and your hiccups were so sad. Where you gonna go? Where you gonna go? And go? where you gonna sleep tonight? Amy McDonald, this is the life. 17 minuten over, 6 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Drinkwaterbedrijf Fietens staat dit jaar op de horecabeurs, horecava. Dat lijkt een vreemde plek voor een waterbedrijf, maar Fitens heeft een missie. Kraanwater moet namelijk in elk restaurant of in elk café op de menukaart. En er mag ook best wel geld voor gevraagd worden. Want Nederlands drinkwater behoort tot het beste ter wereld. Toch willen horecaondernemers er niet aan. En ook klanten vinden het wel eens genant om een glaasje kraanwater te bestellen. Verslaggever Paul Sanders ging naar een Amsterdams café. We wel eens kraanwater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 Ik denk dat dat zeker al meespeelt. Daarom hebben we ook onderzocht of mensen bereid zijn om eventueel wat te betalen. Misschien een bescheiden bedrag. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts 20% van de Nederlanders niet wil betalen voor een water. Ik denk dat je daaruit kan opmaken dat de Nederlander heus wel bereid is om wat te betalen. Het gaat natuurlijk om de service die de horecaondernemer verleent.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 Zo, goedemorgen. Me Deze uur is in het te... water. voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is voor uh, ouders waarschijnlijk het meest verschrikkelijke dat ze kan overkomen: het verliezen van je kind. De stichting Lost a Child wil ouders die het toch overkomt meteen na het overlijden al helpen. De initiatiefneemster van de stichting weet waarom dat nodig is, want ze verloor zelf haar dochtertje. In Paradiso Amsterdam was gisteren het oprichtingsconcert voor de stichting.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 Ja, natuurlijk is dit dubbel. Hè? Iedereen die loopt hier en die praat en die kletst en gezellig. Maar... Schre de kinderen overal. Ja, ja, ja, maar dat hoort erbij. Hè? Dat hoort erbij. Dat, uh, het zijn kinderen, dus dat mag dat ook gewoon. Alles is goed. Wat je doet is goed.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 Een bijdrage was dat van Martijn van der Zanden. Het NLS Radio 1-journaal Sport. De Nederlandse kampioenschappen schaatsen viel de beslissing op de laatste afstand. Bij de mannen was Stefan Groothuis net de beste op een spannend sprinttoernooi. Het is gewoon heel krap. Weet je, niveau, dat is het mooie aan dit toernooi. Het niveau is gewoon echt heel erg hoog. Als je kijkt, uh, ik weet het dus niet wat de precies de verschillen zijn. Maar het zal echt in de honderdste zijn. Ja, dat geeft gewoon aan dat die andere jongens ook verschrikkelijk goed zijn. En, uh, we gaan dus met een hele goede equipe naar... Uh, naar uh, uh, Salt Lake City. De eerste vier schaatsers hebben zich geplaatst voor de WK in Salt Lake City. Verder op dit seizoen, behalve Groothuis, gaan ook Michel Mulder, Hein Otterspeer en Mark Duiter naar het WK. En ze zijn allemaal schaatsers van de ploeg van coach Gerard van der Velden. Jammer dat het net niet bekroond wordt met een uh, titel. Maar ik kan niet anders zeggen. Kijk, uh, Groothuis is de wereldkampioen. En uh, het, het gaat ook uh, vier goede afstanden rijden op rij. Dat is ook een kunst. En daar is waar het WK sprint straks ook over gaat... Dus uh, het, is gewoon, uh, het is gewoon gegund. Maar wij komen hier gewoon hartstikke goed weg. Bij de vrouwen werd Marit Leenstra nationaal kampioen. Ze versloeg in de laatste Gid Margot Boer. Twee hebben zich geplaatst voor het WK. Net als Laurien van Riesse en Thijsje Oenema. Accidentally in love, counting crows. Goedemorgen. Bij een brand in een huis in Maastricht zijn twee jonge kinderen omgekomen. De moeder is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Brandweerlieden vonden de kinderen toen ze het rijtjeshuis vannacht binnengingen. De oorzaak van de brand in de wijk Wiek in de binnenstad van Maastricht is onduidelijk. Ondanks de crisis hebben Nederlanders afgelopen jaar niet bezuinigd op voedingsmiddelen. Consumenten gaven er bijna 57 miljard euro aan uit, net zoveel als in 2011. Supermarkten zagen hun omzet in voedingsmiddelen stijgen. En onder meer speciaalzaken op de markt en in de horeca werd minder uitgegeven. Op de snelweg tussen Londen en Southampton is een Nederlandse bus gekanteld. Acht mensen zijn daarbij gewond geraakt. Eén van hen is zwaar gewond, maar volgens de politie niet in levensgevaar. In de bus van een touringcarbedrijf uit Ede zaten 26 Nederlanders. En de Verenigde Staten hebben hard uitgehaald naar de Syrische president Assad... in een reactie op zijn toespraak van gisteren. Assad is losgeraakt van de werkelijkheid, zei een woordvoerster... van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens haar heeft de Syrische president iedere legitimiteit verloren. zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Er zijn nog weinig bijzonderheden. Wel zorgt een gesprongen waterleiding voor vertraging op de N275. Nederwit Blerik. Tussen Panningen en Maasbreem moet, moet het verkeer even geduld hebben... want in beide richtingen gaat het over dezelfde weghelft.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Australische premier Julia Gillars bezoekt op dit moment Tasmanië. Wordt getroffen door hevige bosbranden. Tenminste, honderd gebouwen op het eiland zijn al in vlammen opgegaan. Een aantal dorpen is van de buitenwereld afgesloten. En dan, correspondent Robert Portier in Australië. Dan moet de premier natuurlijk zelf pols hoog komen nemen. Ja, uiteraard. Nou, het lijkt me ook niet meer dan logisch dat ze dat doet. Want uh, het gebied is wel degelijk getroffen door nou ja, wat voor die mensen ongetwijfeld een enorme ramp is. Uh, inderdaad, honderd huizen inmiddels uh, in vlammen opgegaan. En op dat Schiereiland, waar uh, heel veel toeristen zitten, zitten nog steeds veel mensen vast. De premier uh, is er gekomen in ieder geval om te verzekeren dat de overheid ze niet in de steek laat. Uh, laat ook weten dat uh, er uh, geld beschikbaar is om uh, mee te helpen met de wederopbouwen uh, van zaken. Uh, ja, en eigenlijk om de mensen een hart onder de riem te steken, dat ze vooral niet zijn vergeten. Hey Robert, je zei eerder al in onze uitzending dat het lastig is om uh, de bosbranden die zijn ontstaan te bestrijden. Hoe is dat op dit moment? Krijgt de brand weer de branden een beetje onder controle? Ja, nou, van een aantal branden is, het, uh, is dat wel mogelijk en bij een aantal branden is het ook niet mogelijk. En dat hangt er een klein beetje vanaf waar die zich precies uh, bevinden. Um, er zijn uh, bijvoorbeeld in mijn staat, uh, New South Wales, zijn op dit moment iets van 90 branden actief. Ik geloof dat er 20 van zijn uh, die niet onder controle zijn. Uh, dat uh, is soms lastig, simpelweg omdat ze dan in de buurt kunnen komen van bewoonde gebieden. En in andere gevallen zal de brandweer ervoor kiezen om uh, de aandacht eerst eventjes uh, ergens anders uh, te leggen. Als ik kijk naar uh, de weersomstandigheden, ja het is droog, het is warm, uh, ja, dus het, het blijft lastig voor de brandweer om um, ja, dat ze een rekening moeten houden met het voortdurend ontstaan van nieuwe branden. Je ja, geeft het al aan, Robert. Het is heet in Australië. Hoe warm is het bijvoorbeeld bij jou daar in Sydney? Nou ja, uh, het is, uh, misschien voor jullie in Nederland klinkt het heel erg leuk als ik vertel... dat ik morgen in Sydney 43 graden verwacht. Pff, maar uh, ik kan veel. je verzekeren dat de mensen hier er uh, minder blij mee zijn. Simpelweg omdat uh, er in het afgelopen jaar vrij veel regen is geweest. Daardoor is er heel veel zijn er heel veel zaken gegroeid. Dat betekent dat er heel veel brandbaar materiaal is in de omgeving. Nou, en bij mij in de stad, Sydney, zal het misschien meevallen... maar hier in de omgeving bijvoorbeeld is een, een waarschuwing afgegeven. Daar verwacht men catastrofale omstandigheden voor het ontstaan van een bosbrand. Er is dan ook een algeheel vuurverbod afgekondigd. Maar morgen heeft de premier net op televisie gezegd kon wel eens een van de moeilijkste dagen worden uit de geschiedenis van nieuw South wales als het gaat om het gevaar op het ontstaan van een bosbrand. Ja, en regen wordt nog niet verwacht? Nou, in mijn omgeving in ieder geval niet. En wat ik heb begrepen, in het zuidoosten van het land, waar de meeste mensen tenslotte wonen, daar wordt voorlopig ook geen regen verwacht. Dus ja, het is, uh, het, is het, uh, het vuurseizoen. We zijn het gewend hier in Australië, maar dit zijn wel uitzonderlijke omstandigheden. Robert Portier vanuit Australië. U hoort al eventjes over uh, de sprint. Eerder in onze uitschending, het schaatsen. We nemen u nu mee naar het uh, NK Short Track. Op voorhand leek de mannenwedstrijd op het NK een spannende te worden... met Niels Kerstholt, Jinkie Knecht en Freek van der Wart... als voornaamste titelkandidaten. Nou, spannend werd het uiteindelijk niet echt in Amsterdam. Wel gaf het NK een goede indruk. Hoe staan de drie ervoor met het EK en WK nog voor de boeg? Edwin Cornelissen. Ja, ja, ja. Eén NK Short Track... Vele afstanden. En de uitslag van de 1500 meter heren. Bij de heren op de 500 meter. 1000 meter heren. Dan hebben we nog de uitslag van de 3000 meter superfinale heren. We zeppen daar even doorheen op zoek naar de meest succesvolle schaatser van dit weekend. Eerste Niels Kerstholt. Eén Niels Kerstholt. Eerste Niels Kerstholt. Eerste plaats Niels Kerstholt. Natuurlijk, Niels Kerstholt wint alle afstanden. De afgetekende kampioen dus. Wat zegt dat?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 42 hoog op een 500 meter werd gereden, maar je kan gewoon zien dat het niveau zo verschrikkelijk hoog is. Ik rijd hier twee keer 41,5, die andere jongens rijden 41 hoog. Het is gewoon uh, ineens een seconde sneller overal. En je ziet al de meesten zijn gewoon hele grote sprongen vooruit gegaan. Ja, als je dan een NK wint, ik vind dat het dan wel wat zeggen. Ja, en dat was in het verleden wel anders. We gaan we even spoelen op zoek naar de nummer 2. Twee. twee, Freek van der Wart. Tweede, Freek van der Wart. Tweede, Freek van der Wart. Eindklassement bij de heren. Tweede plaats, Freek van der Wart. Freek van der Wart, al jaren een gewaardeerd lid van de aflossingsploeg. Maar individueel wil hij ook gaan scoren. En hij ziet dat het gat met de top steeds kleiner wordt. Oh ja, het gat wordt zeker kleiner. En Ik, ja, ik heb het gevoel dat ik niet onderdoe voor hun. Want ook op die time trials ga ik gewoon dezelfde tijden. Alleen nee, moet nu nog even in races eruit komen. En dit soort races helpen mij... Ook weer naar het EK. En in Shanghai reed tegen een uh, Europees, Wereld en een Olympisch kampioen. Drie verschillende. En Freek. En ik vond het prima. En ik haalde gewoon de finale door twee van die, uh, twee van die drie te verslaan. Dat is een beetje tekenend zeg maar, voor de stappen die jij zet hè, de laatste tijd. Ja klopt. Ik, ik, ben ook, ik, heb, ja, ik maak altijd langzamer stappen dan andere mensen. Het gaat altijd met beetje bij beetje. Ik moet heel hard werken voor die stappen. Maar nu die stappen komen en nu het eindelijk eruit gaat komen, ja, het begint alleen maar mooi te worden. Waarin zit het hem? Is dat ook vooral mentaal eigenlijk, het geloven in jezelf? Ja, ook. Maar het gaat ook natuurlijk om de kracht die je voelt tijdens de rit in je benen. En denkt van, op het moment dat je erachter zit, dat je denkt van, kom, we laten hem even buitenom doortrekken. Of we gooien hem even aan de binnenkant bij een nul, een kwak, een fakunet bijvoorbeeld. Macht? Macht in de benen, daar gaat het allemaal om in dit spel. En we zeppen weer even door op naar de nummer drie. Als derde Shinky Knecht. En drie, Shinky Knecht. De derde, Shinky Knecht. Eindklassement bij de heren. Op de derde plaats, Shinky Knecht. Shinky Knecht, eigenlijk jarenlang de absolute top van Nederland. Samen met Niels Kerstholt. Maar dit weekend stelt hij teleur. Wat is er aan de hand? Ja, ik weet het niet, maar ik, ik zelf zit gewoon. Uh, gaat op het foute moment niet lekker, het gaat. En, uh, dus. Uh, dus uh, ja, ik probeer gewoon het beste eruit te halen. Dat is het enige waar ik me eigenlijk op focus. Het is een beetje een vormdip. Nou ja, een hele grote dan denk ik. Yeah. Ja, echt uh, de, de, de, de wereldbekerwedstrijd in Japan ging, nog, uh, ging echt nog goed. En dan wou ik in uh, Shanghai twee keer achter, maar echt mal met het gevoel van wat, ik dacht, wat doe ik hier. Ja. Dat ging eigenlijk voor een mederenner van het aan. Vanaf dat moment dat we thuis kwamen, gaat alleen maar minder, minder, minder, minder. En ik ben nog steeds niet op mijn minst op het moment, zo voel ik me. Het ja, loopt nog steeds uh, bergafwaarts. Dus, ja. dus je bent een beetje zoekende wat ja. dat betreft? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. En dat met een EK voor de boeg waar je titelverdediger bent, maak je je daar dan uh, zorgen om? Nou ja, ik hoop dat het uh, in deze twee weken nog terugkomt. Ja? Ja. Op dus naar het EK in Zweden, waar één man echt een gooi wil doen naar het goud. Eindklassement bij de heren. Eerste plaats Niels Kestholt. Tien over zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik weet eigenlijk niet hoeveel ze verdienen met short tracken, de Nederlandse schaatsers. In ieder geval, Simply Red zingt erover. Money tie the tie to mention. In Blue hoor hoort u, het is kwart voor zeven. Glasvocht, heeft u daar wel eens van gehoord? Misschien heeft u het wel gevoeld. Het is een oogaandoening en er is nu een remedie voor. Blijf luisteren, we moeten zo weer over. Eerst naar Tamara Bruggemans, voor de verkeersinformatie. Tamara, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Nou, is iedereen weer aan het werk? Merk je dat op de weg? Ja, dat, uh, dat is al te merken. De kerstvakantie is voorbij en uh, nou ja, de ochtendspits die is dus ook weer terug van weg geweest. Er staat nu al file op de ring A10 West richting Den Haag... voor Westpoort 2 kilometer... A15 Rotterdam richting Europoort voor Spijkenissen 2. En de Botlektunnel is daar dicht. Oorzaak is nog onbekend, dus daar gaan we nog even achteraan. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen amersfoort Vatterst en Amersfoort 4. En de N275 wordt blerik Daar hebben ze problemen tussen Panningen en Maasbree. Heeft te maken met een gesprongen waterleiding. Het verkeer die gaat daar in beide richtingen over dezelfde weghelft. Oké, okay, Tamara, wat verwacht je verder voor de ochtend? Een echte spits, denk je, vanavond? Uh, ja, we verwachten de meeste drukte bij Rotterdam en Utrecht weer. En rond half negen staat er zo'n 225 kilometer file. Dus zoals het eigenlijk normaal gesproken is. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ga naar China, want daar is ophef ontstaan over een krantenartikel. Een kritisch artikel in de Southern Weekly zint de Chinese autoriteiten in het geheel niet. En is het gecensureerd. Maar journalisten pikken het niet en zijn begonnen met een staking. En die trekt op het ogenblik heel veel aandacht. Marieke de Vries in Peking. Uh, Marieke, eerst maar eens over dat artikel, want wat staat daarin? Ja, het was het uh, nieuwjaars hoofdredactioneel commentaar van uh, deze Southern Weekly. In, uh, een liberale krant. Die staat bekend om uh, goede onderzoeksjournalistiek. En in dat hoofdredactionele commentaar van uh, de Nieuwjaarsboodschap. Uh, dat was getiteld dit jaar: Een Chinese Droom. Een droom over de constitutie over de grondwet. Want, was het artikel, uh, we hebben nu die economische droom hebben we bereikt. Maar nu moeten we verder gaan kijken... en kijken naar eventuele politieke hervormingen. Eventueel meer democratie, uh, meer vrijheid van meningsuiting ook. En juist dat artikel over meer uh, vrijheid van meningsuiting is gecensureerd. Uh, het propagandadepartement van de provincie Guangdong heeft ingegrepen. En dat is uh, compleet verkeerd gevallen. Zowel bij de krant, die dus nu in staking is gegaan... Als uh, bij heel veel andere mensen. Want sinds vanmorgen uh, demonstreren er ongeveer een paar honderd mensen... voor de poorten van de Southern Media Group uh, Compound. Uh, die hun ongenoegen ook uiten. Er worden chrysanten gelegd voor de journalisten uit uh, steun. En afgelopen weekend is een petitie uh, die op internet rondging... Uh, door honderden mensen ondertekend. En vooral ook door belangrijke journalisten in China. Door intellectuelen en door advocaten. Dus er is behoorlijk wat ophef. Ja, Marike, dit, dit is um, bijzonder. Dit hoor je niet vaak vanuit China. Kan je stiperen hoe uh, apart dit is? Nou ja, het is volgens mij in de afgelopen twintig jaar of in ieder geval... 25 jaar misschien zelfs wel, niet eerder voorgekomen... dat een krant in opstand komt tegen de censuur van de staat. Uh, ja, sinds uh, het Plein van de Hemelse Vrede, de uh, uh, problemen daar... Uh, is iedereen toch weer terug uh, uh, een beetje gekropen in uh, de trouw aan de staat. Maar uh, met deze oproep van deze krant... Van, laten we nu ook verder gaan kijken, dan alleen maar die economische droom... Uh, laten we gaan kijken of we meer, uh, nou ja onze eigen persoonlijke vrijheden kunnen uitbreiden... en dat daar hard op is ingegrepen, dat wordt dus nu hoog opgevat in China. Ja, Chinezen worden kritischer, permitteren zich ook meer, althans zo lijkt het. Kan het nieuwe leiderschap daar al mee omgaan? Nou, dat is uh, nu dus de vraag. Hè. Dit wordt de, de testcase. Zolang uh, zitten ze er nog niet. Um, ja, Er wordt nu uh, gekeken wat de staat doet. Uh, in ieder geval is uh, wat er nu tot nu toe gebeurd is... is wat er uh, gepubliceerd wordt nu op internet, hè, op sociale media... zoals Weibo, dat is die Chinese Twitter en zo... wordt gewoon uh, geblokkeerd en gecensureerd. Dus het is censuur met censuur uh, bestrijden en is er dus heel moeilijk uh, informatie te vinden... over wat men op dit moment vindt van deze situatie. Uh, ook heeft uh, Peking, dus zeg maar het centrale uh, gezag in Peking... een nieuw um, ja, een soort uh, orde uitdoen gaan naar de media... om hier vooral niet over te berichten. Om hier niet aan te refereren aan het Southern Weekly Incident... zo wordt het al officieel genoemd door de regering. En ja, is het dus uh, nu kijken hoe uh, Xi Jinping het nieuwe leider en uh, zijn nieuwe uh, regering eigenlijk omgaat uh, met deze ongenoegens van de bevolking. Marieke de Vries vanuit Peking. Het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan weer richting het noorden naar Den Helder. Daar staat Mayno bij echte mannen. In, in het schijnsel van de kotters. Drie zijn naar binnen gekomen. De mannen in de oranje olie pakken. Heet het zo, oliepak? Ja, oliepakken, zo kunt u het noemen, zeker. Elektrisch gevist? Ja, met de, met de puls, innovatief vistuig. En daar, je geeft ze een schok in zee, de vissen? Ja, een schokje vergelijkbaar met een Maar ja, Dan hoef je niet meer met die netten over de bodem te schrapen. Nee, deze, de, dit zijn vleugeltuigen, dus die, die zweven boven de bodem... en die halen de vis naar boven met elektrische uh, pulsjes... en uh, niet meer met kettingen. Zo gaat het tegenwoordig, vertelt Pim Visser. Van Visnet, ik bedenk het niet. Nee, deze showtje. <laughs> Visnet met een D. Ja, ja, dat is de... Directeur van de Visafslag hier en van de Belangenorganisatie. Met een verhaal dat uh, ja, het goed gaat met de vis in zee. Ja, de visstand in de Noordzee gaat het, uh, gaat het uitstekend mee. Uh, bestanden zijn uh, op, op historische hoogtepunten. En dat betekent dat uh, met de nieuwe duurzame regels... er nog steeds volop gevist kan worden. Deze mannen zijn op nieuwjaarsdag vertrokken, s'avonds. Nog wel oud en nieuw kunnen vieren. Toen de zee opgegaan, allemaal uit de Noordzee. Hier, naast ons, witte bakken, eigendom van de visafslag, in het ijs. Even kijken. School, onder andere. School, tong, tarbot, griet, rog. Inktvis zag ik. Ja, inktvis ook nog, ja, de... De, het klimaat verandert en die inktvis zat wat zuidelijker en die komt ook wat, uh, wat noordelijker. Die komt onze kant op. Ja, alles, uh, Geen elf komt... steden toch, maar wel inktvis. Ja, precies. Nou ja, het ligt eraan uh, waar je voorkeur naar uitgaat. Grotere kotters, de grotere zijn gebleven eigenlijk qua vissers. Nou, er is, een, er is een grote verandering. We hebben ongeveer nog de helft van de vloot van uh, een paar jaar geleden over. En een, en een mix in, in grote kotters die met innovatief tuig vissen. Ja, en elektrisch dus elektrisch, waar ik het net over had. En, en kleinere kotters die. Uh, op de kust vissen in de zomer en op langbustinus, dat zijn kreefjes. En dat doen ze ook weer met andere tuigen dan vroeger. Minder brandstof, minder uitstoot, duurzamer. Want omdat je elektrisch vist, je geeft ze een lichte tik, ze schrikken op die vissen, daardoor komen ze van de bodem af en kun je ze in je net krijgen. Vroeger moest je met dat net over de zeebodem slepen, kostte veel meer brandstof, brandstof is duur. Ja. De brandstof is heel duur. Die, die, die was 30 cent en is nu bijna 70 cent. Dus elke liter die je bespaart uh, is, is minder is minder kosten. En minder bodembroeding. Bodembroeding is een issue. En uh, ja, daar, daar, daar doen we het nu beter mee. Dat wil de Brussel ook, de lidstaten. De mannen zijn zo'n beetje klaar. Hè? Ik geloof dat de laatste vis uit het. Gaan ze weer meteen weg? Ja, deze. Ze zijn nu er net aan het, uh, aan het herstellen. En dan uh, de boodschappen komen straks weer aan boord. Dan gaat weer dieselolie in en dan gaan ze weer. Een snelle groet naar thuis. Ja, nou deze, deze krijgt een andere bemanning. Dus deze zijn dan weer een weekje thuis. Maar een snelle groet naar thuis en dan, uh, en dan gaan ze weer. Ja. Op zoek naar vis in de Noordzee. In het donker ten helder. Zeven minuten voor zeven uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bijziend, verziend, staar. Dat zijn wel zo'n een beetje de bekendste problemen als het over ogen gaat. Maar ook zorgt zogeheten glasvocht dat aan het netvlies blijft plakken vark voor problemen. Maar voor die laatste aandoening is misschien een oplossing dichtbij. Belgische professor Peter Stalmans van de Universiteit van Leuven heeft er een remedie voor gevonden. Meneer Stalmans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor we het over die remedie gaan hebben, eerst maar eens over dat klevende glasvocht. Wat merkt de patiënt daarvan? Wel, de patiënt merkt uh, in het begin dat het zicht in het oog vervormt, hij ziet rechte lijnen wat krom trekken en als de ziekte zich verder zet dan gaat het centrale zicht wazig worden en uiteindelijk kan zich zelfs een, een grijze of een zwarte vlek in het midden in het zicht vormen. En hoe krijg je de ziekte, de aandoening? Dat is een zuiver leeftijdsgebonden aandoening. Eén uh, keer je de vijftig jaar passeert uh, heb je dan een verhoogde kans om deze aandoening te krijgen. En hebben veel mensen daar last van? Dat is een heel goede vraag, omdat er tot nu toe nog geen remedie bestond, is daar, is daar eigenlijk betrekkelijk weinig onderzoek naar gebeurd. Uh, we schatten er toch in België uh, met 10 miljoen mensen en een duizendtal mensen per jaar uh, in principe vooral kunnen behandeld worden. Uh. En, en worden deze mensen, is, is het zicht zo slecht dat ze uh, worden verstoord in het dagelijks handelen? Wel, absoluut. In ons onderzoek dat we gedaan hebben, was dat een van de topics die we onderzocht hebben. En er was bij patiënten die behandeld werden, een significante verbetering van het dagelijks functioneerde. En tot nu toe, uh, wil je er iets aan doen? Moest je opereren? Wel, dan werd er gewacht totdat het heel erg werd. En zo erg werd dat we niet anders meer konden dan een operatie te overwegen. En nu hebben we een nieuw product ontwikkeld waarmee we in een vroeg stadium deze aandoening kunnen behandelen. Oké. doet u? Wel, dat product wordt in het oog ingespoten en uh, is een product dat de gel die in het oog zit gaat verweken, waardoor die loskomt van de wand. En zo kun je op een heel elegante manier met een prik die enkele minuten duurt het probleem behandelen in plaats van met een operatie met uh, narcosen en ziekenhuisverblijven enzovoort. Dat klinkt reuze inventief, maar het lijkt ook alsof dan het probleem daarna zo weer zou kunnen ontstaan. Nee, um, een keer die uh, gel losgemaakt is van het netvlies komt dat niet meer uh, terug vast te hangen, dus dat is een eenmalige behandeling. En kan het al? Het kan eh, vanaf volgende week in de Verenigde Staten, want daar komt het dan op de markt. En ik verwacht dat het product ergens in maart, april in Europa ook beschikbaar komt. Goed. Is het is ook nog e extra duur? Of? Eh, alles is relatief natuurlijk. Eh, medicijnen die in het ingespoten worden, kosten altijd een paar duizend euro. En dit is hier niet anders. Het product kost eh, in de Verenigde Staten tenminste een kleine 4.000 dollar. Goed. Maar daarvoor kan het dan ook. Professor Peter Stalmans, hartelijk dank voor uw uitleg. Met plezier. Daar. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Dan gaan we naar de Telegraaf, want die krant voorspelt... donkere wolken voor de horeca komend jaar... vanwege de btw-verhoging op alcohol. Volgens spits gaan komend jaar parken, plantsoenen en pleinen... er slechter uitzien omdat er alleen nog maar geld gaat... naar grote toeristische trekpleisters. En het AD heeft veel aandacht voor een nieuwe campagne... om mensen bewust te maken van de gevolgen van sportplessures, zoals torenhoge ziektekosten en arbeidsverzuim... Nu raken jaarlijks 3,7 miljoen Nederlanders gewond door een uitglijder, een trap of een misstap. Door twee nieuwe gerechtelijke uitspraken zijn bedrijven tot langer in het verleden aansprakelijk geworden voor asbestkanker bij oud werknemers, schrijft trouw. De grens ligt nu op 1949, het jaar waarin asbestose, oftewel stoflongen, in Nederland als een beroepsziekte werd erkend. Tot nu toe werd door rechters aangenomen dat bedrijven pas ergens in de jaren 60 op de hoogte hadden moeten zijn van de risico's van asbest. De twee uitspraken kunnen de positie versterken van ex-werknemers die asbestkanker kregen na het werken met asbest eind jaren 40 en de jaren 50. Maar de uitspraken zijn nog niet onherroepelijk. Er is cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. AD meldt dat militairen 5 op hun inkomen worden gekort... door een blunder van defensie. Afgelopen weekend kregen alle 50.000 militairen een brief... waarin de gevolgen voor het nieuwe loonstrookje werden aangekondigd. Volgens de krant zijn de soldaten woedend. Het loonstrookje is met ingang van dit jaar... voor alle Nederlanders eenvoudiger gemaakt. De ziektekostenbijdrage wordt nu bijvoorbeeld verrekend... met de loonbelasting... Maar voor militairen geldt een aparte ziektekostenregeling. En die onkosten worden niet verrekend met de loonbelasting... en daardoor krijgen ze een extra belastingverhoging voor de kiezer. Defensie erkent de fout en zegt te werken aan een oplossing. De Volkskrant een uitgebreid interview met Stéphane Carbonier, hoofdredacteur van Charlie Hebdo, satirische Franse weekblad. Het kwam vier maanden geleden nog in het nieuws door een cartoon... waarin de profeet Mohammed in een rolstoel wordt voortgeduwd door een rabbijn. Chabonnier werd toen met onthoofding bedreigd. Vorige week verscheen er het nieuw cartoon in het blad. We hebben het daar nog over gehad in het Radio 1-journaal. La Vie de Mohammed. Eh, Mohammed moet ik zeggen, ofwel het leven van Mohammed. De profeet werd afgebeeld als een mannetje met bolle ogen... knobbelneus en korte benen. Ook dit keer werd Chabonnier verweten met vuur te spelen. Maar tot nu toe vallen de reacties mee. De hoofdredacteur zegt nooit te zullen aarzelen om satire te bedrijven.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 Dit is Radio 1.